Het betekent dat je zo jongens gewend bent. Blokje met Chobi's nieuws, de party update, Nightwalk 10... en straks vanaf 12 uur... in nog midden onze eigen resident DJ Mouza... een uur lang live in de mix op je radio. We zijn even lekker muziek zometeen. Muziek van de Glamrock Brothers met Long Train Running. Een plaatje uit de goede oude tijd... waar ze een lekkere remix van gemaakt hebben. Maar eerst is het tijd voor de laatste genit van de Bellini. En uh, dit keer in uh, de Manuel de Lamar... Smash Remix... Weekly Hot Snop afgelopen week op Kerst voor is Bellini met Samma de Jeanne. Welkom en leuk dat je erbij bent. <tied>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 zo meteen gaat ze even kijken of we nog een paar leuke blokjes met showbiz nieuws hebben. Maar eerst even muziek van Jay-Z. van de, ja, de, de, de, de, de helft, zeg maar, van het rijkste echtpaar van Amerika. Hij is goed voor 80 miljoen per jaar wat hij binnenkrijgt. Dan hebben we weer een plaat gemaakt bij Mr. Hudson. Hier is Jay-Z, Mr. Hudson met Young Forever. Dat nu hier op CFM Zandvoort En natuurlijk op Dance for the Family. I'm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 Dieren die dat was. Maar bij de elke artiest zat er een plaat dat heette Root Boy. Dit keer werd die gedaan de Rihanna het laatst verschenen met Root Boy en daarvoor JC samen met Mr. Hudson met Young Forever. En zo werd het even tijd niet heel anders. Show facts. NW Nightbox. Show facts, show facts. Amerika heeft de Grammys, Nederland heeft ze hard. Op het.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 Wij in het huis van Lady Gaga Pakje en make-up. De filmpjes van haar worden op internet, internet massaal bekeken. Niet zonder reden: Lady Gaga. Eat your heart out. Nou, ik heb het even bekeken, maar uh, ja, er heeft wel wat weg van. Uh, Lady Gaga. Is ziet iets fatsoenlijker uit. Ja, dat mag ook wel als je een jaar of acht bent. Lady Gaga, die loopt weer af en bij als een of andere. Ja, een, uh, een sletbak in een, uh, een apenpakje. laten we het daarop houden. Zie we hem voor de testen van Dance en RB. Nog even kijken of we nog iets leuks hebben. Paris Hill, toen van de weg. Fietspak uh, gehaald. Nou, afgelopen week uh, is, uh, is er wat moois gebeurd met Sarah uh, Hilton. Sarah Hilton houdt van doorrijden. En als het niet over de weg gaat, dan maar over het fietspad. Ze hebben dus het heel vreemd en verboden in L1. Maar uh, nou ook in de, de rest van de wereld. Maar uh, er reden een paar mensen reden een beetje langzaam op de weg. En zij, zei iets van, weet je wat, ik ga gewoon inhalen.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 die ouders inhaal, die zo doorrijden. Maar ja, er waren een paar eigener agentjes en die zagen deze inmaal, uh, inhaalmanoeuvre en uh, ze hebben parents aan de kant gezet en zij hield ze goed voor de doma. zo ook heel goed kan. En ze beloofden het ook nooit meer te doen, en uiteindelijk kwam ze dan met een waarschuwing van Maar uh, ja, ik zou vast het de eerste keer zijn, want ja, stom doen blond, zeggen ze wel eens. Vrouwen vrouw van Wycliffe vinden vindt uh, een pikant smsje. Laat nooit je telefoon slingen, helemaal niet als er dingen staan in staan die je partner beter niet op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 En volgens haar weigert White zo naar haar actie te luisteren. Dus de reden van de breuk. Nou, volgens mij, de mannen blijven altijd. Als vakantie. Want Lindsay Lowen geeft toe dat ze alleen maar rehab ging. Dat ze alleen maar rehab ging om. niet de gevangenis in te hoeven. Want ik vertelde dat in het verblijf, dat het in het verblijf in het rehab dat het vakantie was. Maar het was ook een klein beetje een verplichting. Ze moesten dan ook. doen, anders ging ze naar de gevangenis. Het was net vakantie, ik hou van een nieuwe mensen ontmoeten en door. De...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 laat u het binnen. Ik heb je in ieder geval weer een paar leuke dingen verteld. Dan gaan we snel weer terug naar de muziek. En wat voor muziek. Nou, dat doen we met de, de laatste van DJ Ja, de New Dutch Shuffle. En ook onderweg nog de laatste geniet van Layback Luke en Gregor Salto. Dat linken we hier op CFM Zandvoort. En natuurlijk op Dance for the FM. Alleen maar het beste van Death met DJ Mauzoo voor de muziek van DJ Charles en laatst is de New Dutch Shuffle Shuffle moet ik zeggen. En uh, ja, dus je hem altijd maar de vraag heeft hij het zelf gemaakt of heeft hij hier een of andere universiteit met een paar jongeren heeft hij een flinke bag geld gegeven om een plaat uit te brengen. Dus je hem altijd een beetje twijfelachtig. En dan gaan we de muziek van Layback Luke en Gregor Santo fusing Mavis Squad met Step by Step.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 Johnson, Philip Varsham en MC is Ivan uh, e en MC Choral. Coral, maar Choral. Ja, of, uh, of, uh, of uh, ze hebben de naam aangepast, want volgens mij heet het MC Coral. Nu heet het Choral. Ja, whatever. Dat vanavond de Heineken Musical. Het Candy 10 Year Anniversary Party. Het feit dat ze 10 jaar lang al een begrip zijn over de hele wereld. Vanavond in Hotel Arena gaan we eventjes lekker partyen. We gaan gewoon net een beetje een kroegentocht, een clubtocht houden. Hebben we vanavond Housekans Situations. Met, eh, uh, en moeilijk inhalen. House Constitution. Ja, iedereen staat weer een beetje uit te lachen. Ja, ik heb dan een beetje splaakige maar dat is bekend. Als we drie biertjes op hebben, dan gaat het niet goed komen. Vanavond met JP, Vincent Vincenzo de Boel en Thomas Robson. En het duurt allemaal tot uh, vier uur vannacht dus vanavond in Hotel Arena. House Constitution. Ja, moeilijke naam. Misschien ligt het aan een leeftijd van mij dat ik, uh, he, dat ik een beetje moeite heb met die dingen uitspreken. Artiesten dat uh,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 maar dat het altijd gezellig is. Heineken Musical, Hotel Arena. Vanavond uh, in de Panama hebben we ook een leuk feestje. Super You and Me. En dat is met laidback Luke in de main room. John Daalbeck en Sandro Silva. En in de studio hebben we Fusser, Fikkers en Mitch de Klein. Super You and Me. Dat vanavond in de Panama in Amsterdam.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 Amsterdam. En kijk of we nog een leuk feestje hebben in The Sands. Mensen ze meestal zeggen het toch niet. De Sands is bij mij altijd een beetje, ja. Soms wel, soms is het niet leuk. Laatste tijd is het erg gezellig, zeggen ze. Vanavond hebben we Reasons met Sydney Samson, Eric E., Gregor Salto, Charmaine Logickeet, Flexicon,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 In de Stalker Kromme Helleboogsteeg tegen Haarlem vanavond. Eh, Giorgio, El Sven en Petro. En in zaaltje 2 hebben we Words. Zo voor hun kort blokje met de feestjes in Amsterdam en Haarlem. En nee, zeggen de mensen van is er in Zandvoort niks te doen dan? Nou, ik kan je vertellen... Zandvoort is letterlijk en figuurlijk...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 Uh, een mix van House met, een, uh, met Techno en een Vleugje Progressive. De DJ's zijn Stas, Julian, Updates, Michael Becks, Mike Ravelli, Diablo. Oh, ze hebben een Diablo een live setje. Dus uh, ja, niet verwachten dat ze dat ook in het verhaal rennen. Nog tot 4 uur ook. Uh, een bijzondere vergunning hebben ze daarop. Dat is vanavond dus in La Cour. Het is uh, om 10 uur begonnen en duurt tot vier uur nachts. Uh, Bar Dalux.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 Do you remember? Hey, Jay Sean, talk mm, hey. right, yeah. yeah. Perfect, baby girl, but it can't be done I got this feeling, fire blazing And it hot just like the sun No, you feel it too, my girl Just free up, so many good vibes run Can't take a sip of the champagne Make like a liquor drip down my lane, my girl While you're out know, every night, I will feel alright I got the you this girl, that's not my world. Now to you, I'm gonna rearrange my girl I'm telling you this shit, that's my world. I'm here yes, you wanna come kiss this girl Cause you miss this, right. I heard I heard That's what I earn That's what I earn We're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 you say, I heard you say, I heard you say.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 Come and get my loving tonight. Come and get my loving. Don't you want my loving? gonna need my loving. Come and get my loving tonight. Come and get my loving. Don't you want my loving? gonna need my loving. Gotta need my loving tonight. Come and get my loving. Don't you want my loving? gonna need my loving. gonna need my loving. Tonight. Mm -hmm. Kom ons ook op 10, De South Side Spinners met Love Shrugged de 2010 Remix op nummer 9 deze week nieuw binnengekomen. En is dus eveneens ook de hoogste nieuw binnenkomen deze week in de Nightwalk 10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 Amiraij met The Sound Of Missing You. Op nummer 4, 1 plaatsen gezakt voor Edward Maya en Vika Dugolina met This Is My Life. Op nummer 3, ook een plaatsen gezakt voor Bob Taylor Futing, Ina met Deja Wu. En deze week op nummer 2, twee, twee plaatsen gestegen voor David Cueta Futing, Kiss Cudi met Memories. Ook een ex-rude jatsen, best voor de vent. En deze week op 1, vorige week ook op 1 en die werkte voor ook op 1... Doe alleen wat dit, mogen we ze niet noemen. Het zijn Ray en Anita in the name of love. Dat nu hier op de radio. De nummer 1 uit de Nightwalk zijn Ray en Anita, en in the name of love. When I need to get away from all this negativity Music takes me to a place where my mind can be at ease The night locked in number one.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 It's not only what you want, it's only what you take